Met het, het verkiezingscomité van de FIFA heeft vijf namen bekend gemaakt... die in de race zijn voor het voorzitterschap van de Wereldvoetbalbond. En Michel Platini zit daar niet bij. De FIFA liet eerder al weten dat de kandidatuur van de Fransman... pas beoordeeld wordt als hij zijn schorsing van 90 dagen heeft uitgezeten... of wordt vrijgesproken. Het bestuur van de Tweede Kamer wordt op dit moment geïnformeerd over een dossier van het Openbaar Ministerie. Daarin staat dat één of meerdere fractievoorzitters worden verdacht van het lekken van informatie uit de commissie stiekem. Die commissie bespreekt geheime zaken en daarover mag niets naar buiten komen. Wie toch lekt is strafbaar. Voor aanvang van de bijeenkomst in de Tweede Kamer spraken de leden van het bestuur van een ernstige zaak. Israëlische militairen en burger hebben bij een inval in een ziekenhuis in Hebron een Palestijn gedood. Ze waren in het ziekenhuis op de Westhoever op zoek naar een andere Palestijn. Die wordt verdacht van het neersteken van een Joodse kolonist in Hebron twee weken geleden. Deze verdachte is in het ziekenhuis opgepakt. Bij de inval werd een neef van de verdachte die uit de badkamer kwam doodgeschoten. Volgens het leger zijn de opgepakte verdachte en de neergeschoten neef lid van Hamas. Wereldwijd sterven steeds minder vrouwen rond de bevalling. De VN en de Wereldbank hebben onderzocht dat dit aantal in 25 jaar is gedaald met 44 procent. In 1990 overleden nog 532.000 vrouwen voor, tijdens of vlak na de bevalling. Nu zijn dat er 303.000. De meeste vrouwen komen om in ontwikkelingslanden. In de millenniumdoelen was vastgelegd dat moedersterfte fors teruggedrongen moest worden. Volgens de WHO is er sprake van echte vooruitgang, maar is het nog niet genoeg. Egon heeft een slecht kwartaal achter de rug. De verzekeraar boekte een nettoverlies van 524 miljoen euro. Vorig jaar maakte het bedrijf in dezelfde periode nog ruim 50 miljoen euro winst. De rode cijfers komen niet uit de lucht vallen. Eind vorig jaar meldde Egon al dat het 750 miljoen euro zou verliezen op de verkoop van een Canadese verzekeraar. Het weer op de meeste plekken is het droog. Vanmiddag vooral in het noorden en westen zon en het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad vooral nog vertraging op de A4-hoogvliet Vlaardingen. Daar staat voor de Benelux Tunnel 4 kilometer door een ongeluk. De rechter tunnelbuis van de Benelux Tunnel is afgesloten. A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 6 kilometer. A28 Zwolle-Utrecht tussen Ermelo en Nijkerk 10. En verderop voor het knooppunt zweert 5 kilometer. Dat laatste komt door een ongeluk. En daar is de rechterreis ook dicht.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 Got a feeling, lost control. Maak je naam waar. van de zon zijn. Dus pak je, pak je radio, ben naar Frans en zet hem op 106.9. Zie je hem 24 uur per dag, heet de Have I told you je verteld it feels still voelt?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 Ook op internet www.ziefmzantwoord.nl. Ziefm, <houding> je suis le dauphin de la Place Dauphine et la Place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 à Paris C'est s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont habillés, Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est cinq heures. Paris s'éveille.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 Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by Knight regagne l'écart, les, les boulangers font des bâtards. Il est 5 h Paris, s'éveille.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 I was trying of my blood Tell me is this working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 VM, maak ze naambaar, want de zon schijnt. Dus pak je radio, plan naar Frans en zet hem op 106.9. Zie je VM, 24 uur per dag, hete zomer.